Jelle Visser met het NOS Journaal. In de 7 zeecontainers die gisteren ten noorden van de Wadden overboord sloegen... zitten geen gevaarlijke stoffen, meldt de kustwacht. In de containers zit papier, verpakkingsmateriaal en melkpoeder. Het schip was van Finland op weg naar Rotterdam. Eerst sloegen vijf containers overboord, vannacht nog eens twee. Dat gebeurde op dezelfde vaarroute waar vorig jaar de MSC Zoe... bijna 350 containers verloor. In Amsterdam en Kerkrade zijn vanochtend bombrieven ontploft. Even voor acht uur was er een explosie... in het landelijke postsorteercentrum van ABN Amro in Sloterdijk. Rond half negen ontplofte in Kerkrade een pakket bij een postsorteerbedrijf. Niemand raakte gewond. ABN Amro heeft op dit moment ruim 2000 mensen in dienst... voor de bestrijding van witwassen en andere fraude. Bij de presentatie van de jaarcijfers zei Topman van Dijkhuizen... dat het aantal mogelijk stijgt naar 3000. Vorig jaar begon justitie een strafrechtelijk onderzoek tegen ABN AMRO. De bank deed veel te weinig aan het opsporen van ongebruikelijke transacties. Alle vijf miljoen particuliere klanten worden daarom doorgelicht. Matthijs van Nieuwkerk stopt als presentator van De Wereld Draait Door. Op 27 maart is zijn laatste uitzending. Dat heeft BNN-Vara bekendgemaakt. Van Nieuwkerk gaat vanaf volgend jaar een nieuw zaterdagavondprogramma bij de NPO maken... De wereld draait door, begon in 2005 en het ontwikkelde zich tot een van de populairste programma's op de Nederlandse televisie. Formule 1 team Red Bull presenteert vandaag de nieuwe auto van Max Verstappen. Verstappen gaat een proefrondje rijden met de nieuwe zogenoemde RB16 raceauto met een motor van Honda. Vorig seizoen eindigde de Nederlander als derde in het WK-klassement. De verwachtingen rond de raceauto's zijn hoog. Red Bull hoopt met de nieuwe auto het gat met concurrenten Ferrari en Mercedes te dichten. En dan het weer. Vooral naar het noorden en oosten buien met kans op onweer, korrelhagel en natte sneeuw. In de loop van de dag minder wind. Het wordt vijf tot zeven graden. Morgen bewolkt en enige tijd regen. Het wordt dan... ZFM Verkeers. Dit is de van de ANWB.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 ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Het is weer woensdagmiddag 12 uur, dus het is weer tijd voor ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma tussen 12 en 2 uur s middags. Natuurlijk met de vaste items. Hè? Het liedje van de sidekick, dat ben ik zelf. En artiest in het licht. En het weer natuurlijk voor de komende week. Nou, daar ben ik zeer benieuwd naar. En dat is nog niet alles. Want we hebben natuurlijk nieuws uit onze bladplaats. En de directe omgeving. Een lekker vol programma dus. En natuurlijk met heerlijke, lekkere muziek. Zet de eens te beluisteren op frequentie 106.9. Of kanaal 40.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 Dus morgen zal altijd tegen iemand zeggen... I need your love so bad. Zelfs na 50 jaar. Dat is heel belangrijk. We gaan door met ietsje moderner. En dat is Zara Larsson met Lust Live. I my day as if it was the last. No Doing it all night, all summer. Doing it all. Gonna spend it like no other. Hand. It was a crush, but I couldn't, couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna to say too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day. Ja, dat was een hele moderne. En ik heb nu de activiteitenagenda uh, van deze maand nog. En dat is de 16e. En dan is er een concert. Een piano, recycle, ketten van Charmu Shafi. En dat is het protestantse kerk aanvang om drie uur middags. En 20 februari, sportinstuif, balsporten. Sportsurf Zandvoort, Corpus Sporthal. En van deze van 1 tot 3... En de 22e, Zandvoort Lightwalk, daar kom ik straks nog op terug. En het is een wandelevenement langs de lichtkunstobjecten. Aanvang om vijf uur. 27e, Regenboogborrel, Krancafé XL. En het is van half zes tot half acht. En dan hebben we natuurlijk ook nog de weekmarkten. Want dat is natuurlijk ook voor sommige mensen heel belangrijk. En op de dinsdag is dat winkelcentrum Nieuw-Noord, van negen tot vier. En op de woensdag, dus vandaag, Grote Krocht en het Raadhuisplein en dat is ook van 9 tot 4 en ik ga door met weer een lekker oude Gigi Kill after midnight after midnight we're gonna let it all hang out after midnight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 We're gonna let it all hang We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition, find out what it is we Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is twenty No one knows just what to say. It's like we're in we net over de actualiteit, de agenda van Zandvoort. Maar ik heb ook nu de agenda van het Holland Casino in Zandvoort. En dat is aanstaande vrijdag. Ja, dan is het Valentijn. En dan hebben ze een speciale drie gangen menu voor 35 euro per persoon. En dan hebben ze de, de dinsdag 18 februari... dan hebben ze een, een lunchbuffet voor 12,50 euro per persoon. En zondag 19 februari, Sunday lunch... En dat is uh, 10 euro per persoon. En dan 27 februari feest mee. Dan hebben ze een groot feest met John West, Peter Beeren Beense en Yves Berense. En elke woensdag is er natuurlijk de Winning Wednesday. Wednesday. En het is ons uh, wekelijkse prijsfeest. Elke vrijdag Casino Night Out. En dat is een extra entertainment en lekkere hapjes. En elke zaterdag, dus er is heel wat te doen daar. Casino Night Out. Met een DJ en een lekkere cocktail. Ja, en wij gaan uh, onze boeren eren, want dat hoort ook. <tied> Die zwoegt door het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hartste en drukt op alles voor. Die werkt ook op zondag. Die werkt altijd die deur. Iedereen vaak bij zichzelf voordoet het vuur. Meestal in zachtsvergen giet hij nooit want de boer die maar ook handelt is een werk. We kunnen het niet bekijken, maar het is erg hoor. Het boerenwerk dat is onmiddellijk spoor. De boer daar is de keel. De boer daar is de keel. De boer daar is, is de keel die het wat doet. Met machines en met de hand, bewerkte boers maar alleen de fabrikanten van de I'm you. Daarna doe ik de kanjes van Queen. Crazy little thing color. Succesvolle start van de fietsvrakkenactie. Deze week is gestart met het opruimen van oude fietsen. In totaal zijn 93 fietsvrakken met een gele label van de straat verwijderd. Het Raadhuismijn en de boulevard vanaf, uh, vanaf Bloemendaal tot en met het Badhuismijn is nu vrij van fietsvrakken. Het is nog maar een topje van de IJsberg... want deze maand gaat de gemeente samen met Spaanlanden verder met het ruimen van de fietsvrakken. Achtergelaten fietsen zijn een grote ergernis van de bewoners. Ze nemen oneindig veel stallingruimte in voor andere fietsen... en bovendien is het een rommelig gezicht. Dat is het zeker. De vrakken worden niet bewaard, maar direct vernietigd. Wilt u een fietsvrak melden? Dat kan via het telefoonnummer 023-511-4950. Ik herhaal... 511-4950. En als ik het goed begrepen heb, komt volgende maand een nieuwe James Bond film uit. Hier hebben we één keer uh, gaan we luisteren naar Live and Let Die. Dat is van een oude en dit is Paul McCartney. When you were young and your heart was open book, you used to say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 Wie zijn er vandaag eigenlijk jarig. Nou, dat zal ik u vertellen. Dat is uh, Romme, en dat is een Nederlandse schaatstrainer En uh, dat, die is uh, 47 jaar geworden vandaag. En Sanne Wallace de Vries. Ja, die kennen wij natuurlijk wel, hè. Actrice plus cabaretière. En die is 49 jaar geworden. Maar ja, om een plaatje te draaien... moeten we toch echt een zanger of een zangeres hebben. En dat gaat in dit geval gaat het over El Gero. En El Gero is geboren in 1940... En hij was een Amerikaanse jazz- en een popzanger. El stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde sketchzang en vermogen om muziekinstrumenten met zijn stem na te boten. Waaronder gitaar en percussie. Het is de enige zanger die een Grammy Award heeft gewonnen in drie categorieën... namelijk jazz, rhythm and blues en de pop. Hij is overleden op 12 februari in Los Angeles. Ik heb voor u El met Boogie Down. Achteraan. Ja, en dan hebben we een Zandstroomfilm. Het ontmoetingscentrum Zandstroom heeft een prachtige film gemaakt over de clubleden van Zandstroom in samenwerking met Zorgbalans. Zandstroom en Edmond Hofland. De intentie van deze film is om te laten zien dat voor mensen met hun haperend brein het niet het einde van de wereld betekent. Sterker nog, het is het begin van een nieuw leven met veel plezier en respect voor elkaar. De film, het zijn kleine dingen die we doen... is op 18 februari om 7 uur in het Circus Cinema Zandvoort te zien... Gasthuisplein nummer 5. De toegang is gratis, na aanmelding naar j.joost... Ik herhaal, j.joost... Ja, en we hebben er nu eentje die zoekt naar Sylvie's Mother...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 Won't you call back again? And the operator says forty cents more for the next three minutes. Ja, goed Ik hoop dat je het niet er gevonden hebt. PWN heeft met de Dutch Grand Prix afspraken gemaakt... om in de periode rond Formule 1 het duingebied... direct grenzend aan het circuit af te sluiten. De duinen die tegen het circuit aan liggen... worden met festivalhekken van 27 april tot 3 mei... voor het publiek afgesloten. De afsluiting van dit gebied is noodzakelijk om de natuur te beschermen... en de veiligheid tijdens het evenement te waarborgen. Het gebied is wel toegankelijk voor hulpdiensten. Dat is logisch. Het overige gebied, is de NPZK, Worden niet afgesloten... maar zijn voor in goede banenlijnen van de bezoekersstromen... op sommige locaties wel tijdelijk beperkte toegang met de fiets. De meeste parkeerplaatsen, Koevlak en Panassia, zijn door het afsluiten van de zeeweg met de auto niet bereikbaar. Het bezoekerscentrum de Kennenbeduin is open... maar op 1, 2 en 3 mei worden geen excursies georganiseerd. De komende maand worden omwonenden, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden verder geïnformeerd over de bereikbaarheid van het gebied. En wij gaan luisteren naar Pianoman, Billy Joel.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 To see or not to see. There is no question. ZFM. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die het niet meer doet? Een snoer dat stuk is? Een draadje dat los zit? Een te lange broek? Een andere kleine kledingreparaties? Weggooien of. Vrijwilligers helpen graag met het repareren van kapotte, maar vaak ook nog goede spullen. Die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. En dat is nu vrijdag 14 februari tussen 2 en 4. En de locatie is Vlemingstaat 55. En dat is uiteraard natuurlijk pluspunt. Soms voel ik me slecht dat je niet zo... als het avond is. Ik heb ze gezien bij uh, Amsterdam Live en ik vond ze bijzonder goed live. Ik heb nog een kleine aanvulling van onze actualiteiten in uh, Zandvoort... Wat, niet, wat ik niet gezegd heb. Dat is er ook nog de 23e. Dan hebben we namelijk nog kindercarnaval. En kindercarnaval, dat is uiteraard natuurlijk in Theater de Krocht. Van 2 tot half zes s middags. En dan hebben we de 27e. Dat heb ik dan wel verteld. Dat is, oh nee, dat is de regenboogborrel en het is het Zandvoorts Museum... En dat is van half zes tot half negen. En de 29e hebben we ook iets heel leuks. En dat is de babbelwagen. Zand voor het verleden in het heden. De protestantse kerk. En het is aanvang om acht uur avonds. Nou, hoe mooier kun je dat niet hebben. Ja, waar gaan we nu naar luisteren? Ja, ik vind het een hele mooie om mee te stoppen het eerste uur. En het zongen wij vroeger altijd aan tafel tijdens het eten samen met mijn dochter. En hier komt-ie. The lion sleeps tonight. How oh, we mow it, how oh, we mow it, how oh, we mow it. een beetje voorstellen hoe het ging nu op de tafel vroeger. Ja, het was wel gezellig. Dat is niet zeker is. We gaan door met Rod Stewart. Maggie mee. Stuur zit er weer op. Ik hoop je straks te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.